maar liefst vier interessante gasten. Mensen. Onze, studio, onze kleine studio zit bomvol, we kunnen net zitten en uh, leuke onderwerpen uiteraard. En onze gasten zijn Thijs van Kemmeren, Thijs Kemmeren en Maxime Vonk en dat gaat over de Nationale Sportweek in Goorlen. En de volgende gasten zijn Christel van Amersfoort en Erik van Rauwendaal en dat gaat over het jeugdvakantiewerk. Geen kindervakantie, maar jeugdvakantiewerk ik voor. Ja. Met een geweldige kop vond ik in, in, in, in het Goorles van bij jeugdvakantiewerk gewoon kan alles. Nou, daar gaan we het dan eens uitgebreid over hebben. Maar we doen eerst altijd een rondje wat was er in het uh, nieuws. Het liefst Goorles maar als er dat niet is, mag het ook lokaal nieuws zijn. En we beginnen altijd met de gasten en met de, de, de dames. Maxime, had jij een nieuwtje te melden? Barst los. Dankjewel. Nou, wat mij als uh, raadslid is opgevallen afgelopen week, of nou, ja, al uh, even daarvoor, is uh, de voorjaarsnota. Die is uh, morgen in de brede commissie uh, ter bespreking. En uh, ja, goed, dan gaan we natuurlijk alvast vooruitkijken op de begroting van 2016. En ja, natuurlijk uh, vanuit de Nationale Sportweek gaan we ook iets melden over sporten en bewegen. Oh. Dus iedereen moet morgenavond eigenlijk eventjes goed luisteren. Ja, ja dan hoort iedereen ja. wat er weer op programma staat voor het komende jaar. Ja, ja. Nou, leuk nieuwtje. Christel, had jij ja. nog nieuws te melden? Um, ja, in het Gros Blank stond een stukje over uh, Blazer op Los. is een uh, naschoolsactiviteit van de basisschool De Bron en de Regenboog. Waarbij kinderen met de harmonie samen uh, 16 weken hebben geoefend op uh, verschillende instrumenten. En afgelopen... Uh, Donderdag hebben ze op school aan de klasse hebben ze een optreden gedaan. En komende donderdag uh, is het in het Jan van Mazouwhuis. In de foyer gaan ze nog een keer een optreden geven. En het heet Blazer los. En klinkt het ook aardig? Dat het klonk, ook... klonk heel goed. Ja, dat ja, nou, was oké. leuk. Christel, ik heb het niet helemaal gelezen, maar door wie is het geïnitieerd? Door, uh, Volgens mij door het Factorium. Factor. Goed zo, Naast goed zo. Zoals, ja, ik zit in de ja, raar van Toezicht. Okay, ja. ja onze ja, activiteit ja. het Factorium. Ja. Ja. We noemen het nog dat. Ja. Factorium. Heel repressief uitleid. toezicht, Gijs vanuit Goorland. Hè. Is, hè. Dat is, dat is, ja. Niet repressief. Stimulerend ja. en enthousiasmerend natuurlijk. Nou, leuk nieuws. Uh, Erik, had jij nog nieuws? Ja, van een heel andere orde. Dat mag, uh, dat mag. Ja, uh, wij borrelen met het jeugdvakantiewerk altijd graag na. Uh, en dat doen we bij, uh, bij Café Mozes. En uh, ja, die zijn aan het verbouwen. En dat uh, daar vind ik ook, ook wel leuk. Omdat we dan ja, nog beter daar terecht kunnen. En wie weet uh, gaan we daar ook vergaderen. Zou oh, zomaar ja. kunnen. <coughs> ja, Zeker. En ik vind het knap dat twee van die Goordense ondernemers... toch ja. in, ...in een tijd dat het niet zo goed gaat met de horeca... ...toch een... Ja, een uh, een goed draaiend restaurant en kroeg neer. Gerard, jouw nieuws. Thijs, jij maar eerst. Oh, sorry Thijs. Sorry, sorry Thijs. Sorry, Thijs. Maar ja, die heeft geen nieuws dan. Die, die geeft een scoop. Goed. Oh, wacht ja. uh, Je weet dat ik afscheid genomen heb van Fontys. Ja. Ik heb weer een baan bij Fontys, bij diezelfde afdeling. Ik word projectleider van een paar projecten. En één project is ook voor Hoorland. mogelijk interessant. Mogelijk interessant. Um, je kent waarschijnlijk de Johan Cruijff Foundation. Die foundation die heeft uh, um, een drietal verschillende type projecten. Een van de projecten is uh, de Cruyffveldjes. Die kennen we allemaal wel. Een ander project waar ze heel veel energie en tijd en moeite in stoppen. En Johan Cruijff zelf heeft daar ook veel mee. Dat is de gehandicapte sport. Sport voor mensen met een beperking. Maar het derde project is wat minder bekend. En dat is een project wat sinds anderhalf jaar loopt. En dat noemen we Schoolplein 14. Um, Schoolplan 14 is bedoeld eigenlijk... Gebaseerd op, op nummer 14 uh, van Johan Cruijff, of niet? Ja, heel goed. Heel goed. <laughs> um, het interessante is dat uh, heel veel kinderen die uh, echt veel moeten bewegen... We zitten natuurlijk in die week, hè, de Nationale Sportweek... Uh -huh. Uh -huh. Dat die niet op die veldjes komen. Maar die moeten wel veel bewegen eigenlijk. En... Uh, daar hebben ze een concept voor bedacht waarbij men probeert om schoolpleinen om te toveren tot bewegingsinspirerende, prikkelende en uitdagende omgevingen. Dat gebeurt met coatings. Ik zal niet het hele concept verder uitleggen, maar dat gebeurt met coatings. In heel Nederland liggen in nagenoeg alle grote steden en op allerlei eh, dorpen inmiddels al allerlei eh, van die schoolpleinen. Maar nog niet in Tilburg en ook niet in de regio 013. Dus ik werd gebeld in november of zo van, goh, kunnen jullie daar als opleiding ook niet iets mee doen? Mm -hmm. Nou, en mijn directeur had bedacht om eh, samen met, eh, met de gemeente en het ROC en eh, de Johan Cruijff Foundation natuurlijk en eh, mm -hmm. de schoolbesturen, nou, die om tafel te brengen, dat had ik al een keer gedaan in, in januari en toen gedacht van, dat is mijn laatste goede daad. Je moet goede daden verrichten als je afscheid neemt natuurlijk. En tot mijn stomme verbazing ben ik vorige week door mijn directeur gebeld en gezegd van... Goh, zou jij niet projectleider willen worden om in de regio 013 13 schoolpleinen 14 neer te leggen? En daar heb ik maar ja tegen gezegd. 13 schoolpleinen, Zo. In de, de, de regio 013. De regio 013. Ja, dus dat zijn er een aantal in Tilburg en mogelijk in, in Goorle en misschien ook in Moegestel enzovoorts. Zo. Nou. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk om dat toch te komen vertellen. Eervolle klus. Leuk. Klus. Eén uh, leuke klus, ja. En uh, past helemaal bij jou natuurlijk. Past he? helemaal bij mij. Ik je hart nou, ophalen. Het, het aardige was, en, om, dat ik ben als onderwijzer begonnen. Hè? Ja. En uh, toen uh, was wel duidelijk, toen ik mijn eerste baan als onderwijzer had, toen uh, werd het mij verboden om... Uh, Um, muzieklessen te geven en ook om uh, iets met uh, mijn handen te knutselen. Dat, dat was ook allemaal niet goed. Maar ik mocht wel alle gymnastieklessen geven. Mm -hmm. En ik heb daarna natuurlijk de sportacademie gedaan. En ja, ik had dus iets met sporten en bewegen voor basisscholen. En op het eind van mijn carrière mag ik daar dan naar terug? Dat is natuurlijk wel oh, cool. mooi, een mooi mooie ronde cirkel. Ja. Maar, je, maar je vergeet niet te promoveren, dat gaat ook ik, nog gebeuren. Oh ja, zeker, want dit is maar één dag in de week of zo. Dus oh, nou, nou, nou, ik heb zes, er nog zes over. Dat is te <laughs> doen. <laughs> nou, leuk bericht. Toch? Bij ja. deze heel veel succes. Uh, ja, deze. ja, dus en, uh, ik hoop er ook uh, één er, of twee ja. in uh, ja, te horen. Kom ja, komen. Er uh, te zijn er tijd, uh, zeg maar, als er vorderingen gemaakt worden, maar eens over vertellen. Like Daar kom, leuk. Ik, uh, kom ik zeker. Ja. Nou, harte ja. welkom. Uh, Gerard. De man die hier in de uitzending zei toen hij afscheid uh, nam. Ik doe er niks meer bij. <laughs> ja, maar dat was maar, toen al in de, ja. in de planning een beetje. Ja, maar tegen zoiets kun je nee ja, zeggen. Nee, tegen nou, je jongen. zoiets kan ik niet nee zeggen. Is hem nee. op het lijn nee. geschreven? Nee, dat ik ja. vind ik wel normaal ja. dat je het oppikt. Goeie ja. uh, zaak. Ik heb niet de gewoonte om uh, met het nieuws over de grens uh, te kijken. Maar ik ben van het weekend teruggekomen van vakantie. En eigenlijk toch minder vrolijk. Als je naar de tv beelden uh, kijkt wat er in yeah. de Middellandse Zee uh, yeah. gebeurt. Dat een ramp. Dus dat is het ene, dat is gewoon, een ramp is een ramp en, ja. uh, en is erg. Ja. Maar wat mij het meeste vandaag bezig hield was dat er bij RTL dus maar allemaal berichten zijn weggehaald van Nederlanders die vonden dat het maar goed was dat deze mensen gestorven waren. Want dan hadden we minder uitkeringstrekkers en minder banenrovers. En dan denk ik, hoe durven dit soort mensen en dat soort dingen gewoon maar... ...een website uh, op te slingeren... ...te doen alsof dat uh, normale dingen zijn... ...die je kunt vertellen in de, in de ether. Enig bazaal fatsoen uh, mag toch wel. En als je dat niet hebt... ...dan kun je toch in ieder geval gewoon je mond houden. Hmm. Dus dat zou mijn plezier. zijn. Als je dit soort meningen hebt... ...mond houden. Maar ja, het zal niet lukken. Nog heel appel op media. Nou, dat is natuurlijk... Uh, ...door de ontwikkelingen die je hebt... ...en uh, de vrijheid van meningsuiting... In de praktijk heel lastig. Hmm. Uh, maar ik zie een toenemende mate toch media die daar iemand voor hebben die een mediacode hebben, waarop zij hun berichten screenen. Uh, en dan denk je ja, dat moet toch wat sneller. Hmm. Uh, maar dat, dat is natuurlijk heel, uh, heel lastig. Je wilt een open platform uh, bieden voor een veelheid uh, van opinies. En ja, het is in de praktijk altijd met terugwerkende kracht van het is. Uh, gemeld. En dan kun je het pas uh, verwijderen in plaats van screening uh, vooraf. Dat snap ik ook wel. Uh, dus in die zin is natuurlijk een appel op de media. Handhaaf dat strikter. Maar het is natuurlijk wel vooral de mensen doen een beetje normaal. Uh, dat we een code nodig hebben om dit soort berichten de eten uit te houden. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Het is heel makkelijk hè, op internet. Ja. Je bent anoniem. Hè. Niemand ja. weet dat jij het bent of ik. En je kan roepen wat je wil. En dat... Ja. Uh, is wel heel jammer. Ja, ja, ja. ja nieuws. Geen al te... Het al te, nou ja, ja, kan er ook niks aan is, doen. Uh, het is nieuws. Ja. Even kijken, wat had ik nog? ja. Uh, ik heb eigenlijk nieuws uit Tilburg en Goorlen. Want um, de, uh, de Kees Robben Stichting, waar ik lid van ben... Die heeft in het weekend twee wandelingen, vier wandelingen georganiseerd. En de Kees Robben... Ik weet niet of mensen hier weten wie Kees Robben was of is, heel veel uh, tijdje je dan toe, maar dat was mijn pa en die tekende in de, het Rooms leven en later in het Nieuwblad een zogenaamde print van de week. Mijn pa is in 88 overleden, uh, en hebben een stichting opgericht om zeg maar, zijn cultureel erfgoed of als een printen, om die te promoten, uh, nog eens te verspreiden, om er iets mee te doen. En wij bestaan uh, dit jaar 12,5 jaar en we dachten wat gaan we nu eens doen. Nou, dat was mijn idee van, um, we gaan een Kees Robben stadswandeling doen in Tilburg. ...heeft altijd een leven lang in Goorland gewoond... ...ik woon nog steeds in het Oudelijk huis aan de Bergstraat... Maar... ...nou, heb ik samen gezocht met de stad Schisse Tilburg... ...en uh, je zei, waar wil jij dan? Ik zei, nou, dan gaan we langs de Eikstraat... ...er is hier geboren en uh, op de waterlijnen gewerkt... ...en in de daar ben ik geboren, dat is niks. Je moet prenten centraal stellen. Oh, nou... Daar is Fons van de Hout een hele actieve bij bijgetro getrokken en uh, we hebben nou, een geweldige wandeling georganiseerd. En die gingen langs een bakker en een slager en een kruidenier en een dokter en een tandarts. En de nonnetjes van de oude dijk en de, Jan van Noorwegen bestoor op de, op de heuvel. Een oude huisarts, voormalig huisarts Wouts in de Tuinstraat, uh, wiens praktijk niemand bestaat. Nou, daar hebben we prenten neergehangen. scènes na met acteurs... Nou, uh, die wandeling stond in het uh, uh, stadsnieuws. En die was binnen vier dagen uitverkocht. Mm -hmm. Oftewel, uh, we hebben ongeveer een, een dikke 85 mensen mee kunnen nemen. En het, nou, dat was echt een grandioos succes. We hebben er hele leuke berichten over gehad. En uh, ja... Zijn printjes lenen ze je daar ook voor, hè? Daar, daar komen we langs een slager waar je hele goede zult en, en leverworst kunt kopen. En daar hebben we dus een print neergehangen, een print neergehangen en, staat, en dan zegt iemand zo van, uh, wij zult is meneer, dat is een verke waar volledig in de frut zit, maar wel lekker. Allemaal <lacht> zo van dat soort toestanden. Nou, het was hartstikke leuk en uh, ja, mensen hebben genoten. Ja, mensen waren zeer tevreden, dus ik vond het geweldig. Ja. En uh, er is echt gevraagd om, uh, komt er nog een vervolg? Wellicht, niet meteen, maar misschien volgend jaar. Maar dus wij waren daar zeer trots op. Dat is toch wel bijzonder jammer dat je niet dat een aantal keren laat doen. Want ik kon ja. niet mee gisteren toevallig. Ja, ja, ja, ja. ja een nou. van de allerleukste. Want jullie kennen die prenten niet, denk ik, de meeste. Ja. Oh, zeg er maar eens van, Ik zal van... er eentje, eentje ja, zeggen. Mijn vrouw, ja. vrouw dat is het zonneke in huis. Ze schendt altijd. Ja. <laughs> ja. Ja, hij, hij maakte fantastische prenten en die dingen die doen het ook goed als je dus zeg maar dit soort korte scènes speelt. Hè? We hebben er heel veel scènes, uh, oh, kort van minuut of vijf, zes, werden er nagespeeld, er zeven, acht acteurs. Nou, dat ging grandioos. Ja. Echt waar, het is, ja. ik vond het geweldig. Nou, en dan heb ik het wel een echt goerdersnieuws, nieuws. er stond nota bene in Stadsnieuws, dat ik het daar moet lezen. Middelheel College start met de zomerschool. Dit project is bestemd voor leerlingen met een onvoldoende eindrapport van wie de school vindt als ze het meest gebaat zouden zijn bij overgaan. Het is wel een verdomd goed initiatief. En de zomerschool is bedoeld voor de leerlingen. Ik citeer even. Die volgens docenten wel de capaciteit te hebben om over te gaan. Maar door korte ziekte, Motivatieproblemen of een verkeerde leerhouding. Gedurende het schooljaar. Te veel onvoldoendes hebben gehaald. En dan krijgen dan toch in de, in de schoolvakanties. De, de tijd om bij te spijkeren. En alsnog over de. Ik vind het een goed initiatief. want Om ze voor, voor een enkele onvoldoende te laten zitten of zo, En als ze dan. Als de mensen het verstand hebben en ze kunnen even goed bijspijken en gaan alsnog over. Prima toch? Ik vind dat grandioos. Ja. En wat ik een minder aangenaam bericht vond. We gaan weer helemaal he? terug naar vroeger. Ja. Ja, volgens mij Ging ik de weer de over dan. met een taak. Vinden die goed? Uh... Ja, en dan moest ik weer voor het een of andere vak <laughs> waar ik heel slecht in was. alsnog een proefwerk doen. Waar je met je hakken over de sloot uh, ja. ging, zodat je door ja. kon voor de ja. volgende ja. ronde. Ja. Nou, en de dat de is nu dus gewoon weer ja, in de vakantie. Ja. Ik heb nog eens taken gehad, taken, maar ja. ja, ja, daar deed, ja, deed je nooit veel aan. Hè. Dan ging je toch wel over. En, maar dat wist hij wel. Dat wist <laughs> hij wel, ja. En, die, en ik, ik kon die taken altijd doen met medeleerlingen. Met, zeg maar mede dus ja, dat was eigenlijk niet eerlijk. zo dat, Ik vind dit een heel goed systeem. Nou, stel ik zat er, ja. er helemaal achter. Ik zat er helemaal achter. Nou, en dan nog één vervelend break. ja, <laughs> sluiting AB en Amro ben ik gehoord op 25 september gaat de zaak dicht. Ja. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Ik zal ze niet missen. Heb al ideeën van wat daarin moet. Uh. Dat wordt toch afgebroken. Ik, ik, ik hoorde het niet, nee, nee ja, ik, zei, wordt, nee, ik wordt mag nooit, niet zeggen wat ik denk nu. Dat wordt ja. nooit afgebroken, nee. dat hoeven ze ook niet te doen. Het uh, kloosterplein ligt er nu en uh, ik dacht dat Theo van rijden zei van, er uh, zou iets zijn voor horeca ja, eronder zou wel even horeca. zijn. Ja, maar ja, dan is ja, ja, het een en al horeca ja. rondom het kloosterplein. Ik bedoel, is, ja. Nou, wel is het wel, ja. ja. wel gezellig. Ja, wel gezellig. Ik zag in, in Rotterdam een fantastische markthal. Ja, ja. Ja. Ja. Maar het is een tikkeltje ja. groter. hè? Maar het is hoort, ja, het ja. moet op grote schaal. Een markthalder van nou. bouwen. Het is bij deze gezegd, Thijs. Je weet maar nooit of het idee wordt overgenomen. <laughs> je kan het nou nou, maar beter zeggen. Sporten doen. Ik zou de binnensporten gaan doen. Ik zou de binnensporten gaan doen. Binnensporten, goed ja. zo. Ja. Ja. Ja. Hey, sporten moet je buiten, als het even kent. Nou, dan gaan we even kijken. Oh ja, er is een afspraak gemaakt met Kim Spanjers. De journalist van het Brabants Dat we altijd even vertellen wat er de komende week in, uh, het, uh, in de krant gaat verschijnen. Dat is, even kijken, de jenenplanschool de Kleine Akkers en school bestaat 40 jaar. En het Brabants Dagblad ging op bezoek om terug te blikken op deze bijzondere wijze van onderwijs. En, wat jij net zei, Maxime, het college van... Wie zei Van BW, de plannen voor het komend jaar in de voorjaarsnota. De politiek geeft dinsdagavond een eerste reactie. En het Brabants Dagblad gaat luisteren en dan daarna uitgebreid rapporteren. Nou... Zo zijn we onze afspraak met Kim ook weer nagekomen. Dus de kant lezen. Lezen we het BD? Ja? Ja. Ja, ja, zeker. Heel veel mensen die lezen het niet, die hebben een andere kant Het AD, de Volkskrant. Ze lezen nooit de lokale kant ik, ik spel hem helemaal uit en ik vind het geen slecht. De krant mag, mag natuurlijk weer geen reclame maken. <laughs> nou, we gaan beginnen aan het, uh, on, on onze normale setting. Um, geen probleem als de eerste komt. Thijs zullen we nee. gewoon gelijk beginnen met uh, de Nationale Sportweek. Ja, jullie stonden dus ook uitgebreid uh, in het Gordes Belang. Hmm. Ik denk, ik ga eens even op internet kijken en daar kom je ook het nodige tegen. Het is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet. Nou, hij is uh, even kijken, gehouden, begonnen op zaterdag 18 tot en met uh, zaterdag 25. De opening vond plaats in Doetinchem. En hier is hij afgelopen vrijdag, vrijdag gestart. Kloosterplein, uh, ja. ja. jij was erbij, de ja. wethouder Jacques Sperber was erbij. Ruim 10 jaar. Nou, wat ik grappig vond was. Uh, hij wordt gehouden. Tot op dit moment. Want hij is voor het eerst is hij gehouden in 2004. Hè? Ja. Uh, in april. En vanaf 2016 vindt hij plaats in september. Enig idee waarom dat is? Ja. Um, als het goed is. Hebben we dan ook een um, Europese sportweek. Oh. Dus het idee was. Om dat uh, gelijk te laten lopen. En uh, nou ja, dan samen ook zoveel mogelijk aandacht. Ervoor te kunnen genereren. En. Uh, waarschijnlijk ook omdat in september, hè, dan zit je zo een beetje na de zomervakantie... ...dat het misschien wel weer een goed idee is om mensen enthousiast te krijgen... ...om weer ja. aan de gang te gaan, om ja. de zomerkilo's eraf te krijgen en uh, ja. Ja. Ja. weer actief te worden in de sport. Ik vind het een heel uh, plausibel argument om dat op die manier dan samen te laten ja. vallen. Ja. Maar um, in 2014 organiseerden 208 gemeentes een lokale sportweek. Ja. Daarnaast werden nog eens uh, in ruim 100 gemeentes sportactiviteiten georganiseerd... ...landelijk werden er 9.000 sportactiviteiten georganiseerd... ...waar 1 miljoen Nederlanders deelnemen. Dus recordaantallen die ieder jaar weer toenemen. Hoe zou dat komen? Ik vind Nederland al een sportland bij uitstekken... ...waar ontzettend veel sporten bedreven worden. Of overdrijf ik Thijs? Um, Corrigeer me rustig als ik overdrijf. Want, uh... Al... Ja, ik zat er natuurlijk middenin. Dat was mijn baan. Ja. Al een groot aantal jaren proberen we in Nederland... ...het aantal sporters... En actief bewegen, sport en bewegen, die definitie van sport blijft interessant, boven de 70% te brengen. En dat lukt dus niet. Dat lukt dus niet. Dat lukt maar niet. hoeveel is dat nu dan? Dat ligt ergens rond de 65. Het hangt van de definitie af. Oh. Um, er is een tijd geweest, dan formuleerde men uh, dat mensen sporten wanneer ze één keer per jaar iets deden. Die ja, ja. Nee, dus nee, het is nee, maar net. Even, <laughs> en daar kan je dus uh, allerlei uh, ik fratsen ja, mee, mee, mee, mee uithalen. Dat lijkt nergens op, ja. vind ik. ik ja. maar, dus, dus, dus dat Nederland een sportland is, um, ja, er wordt veel gesport. Want alle sporten kun je toch ook beoefenen in Nederland. Alle sporten. Ja, en er komen er steeds bij en dan gaan er ja. weer af. Dat is natuurlijk ja. het aardige ook van zo'n fenomeen. Hè? He, want, uh, maar hoe zou het nou komen? Want ik zelf ben heel actief uh, beoefenaar van dynamic tennis. En het is, ik zeg altijd, een langzame vorm van tennis. En wij uh, spelen met een sponsorballetje. Die sport bestaat 15 jaar en heeft landelijk ongeveer 3500 deelnemers. En wordt niet groter. En hoe komt het en nou dat, geweld... die... hoe, dat, dat nou? En ik Hoe dat nou? Hoe komt dat nou dat die niet aangesloten zijn bij, uh, we zullen, we een bij de Nationale Bond. Sportweek? Dat ja. ik daar niks oh, ja, van klopt. wist. Ja. Hoe komt ja, dat nou toch? Daar, daar heb ik, heb ik, ik dat zelfs daar, niet eens wist? Ja, daar heb ik, sport. daar gaan we. Ik heb er het bestuur ja. op aangesproken. Oftewel Rian Bedaf en Cor van Wereld. Luisteren jullie jongens. <laughs> en, uh, en nou, ja die Hadden het te druk met andere zaken. Want ik heb het aangekaart. Jongens, nou kunnen we ons presenteren. Ja. En ik zie jullie langskomen met die grandioze foto. En, en al die sporten. En denk, geen Dynamic Tennis. Dus ik heb onmiddellijk een mailtje naar Rian gestuurd. En op zijn falie ja. gegeven hij verontschuldigde zich, hij is onmiddellijk eens naar Kopenhagen gevlogen hij ging, uh, <laughs> ja, hij uh, ja. ging een weekendje weg ja, ik vind het ook zonde. Ja. zonde ik had het graag gedaan, ja. maar er komen we wel de komende weken, uh, gaan we sportclinics houden en dat doen we wel uitgebreid mee. Kijk, en bericht je daar ook uitgebreid over? Dat gaan we doen <laughs> ja, dus, uh, Hij zit echt te fit. Uh, nee, ik vind niet. Jij vroeg mij me een verklaring waarom. Hè, waar, waarom enzovoorts. Ja. En dan, ja, dat is natuurlijk het punt. Maar, maar, maar, hè. het wij... zijn heel veel sportverenigingen. En dan kijk ik vooral naar. Dat is natuurlijk meer sport, want je hebt ook commerciële organisaties. Ja. Maar die sportverenigingen, dat is vrijwilligerswerk. Er zijn ja. 300.000. Ja. Ja. Ja. Wat zeg ik? 3 miljoen Nederlanders die in de loop van een jaar als vrijwilliger ergens aan deelnemen. 3 miljoen, dat, ja. is, dat is ongekend natuurlijk in de hele sportwereld. Ja. Um, maar het zijn wel allemaal vrijwilligers. En wat je bij de sportwereld heel erg uh, ziet, is dat uh, um, nou de, de, laat ik zeggen, de bijdrage aan de civil society is enorm. Maar ze zijn wel met hun vereniging bezig. En anders dan een commerciële organisatie die, kijkt, die probeert van buiten naar binnen te kijken. Mm -hmm. Kijken heel veel sportverenigingen vooral naar hun eigen verenigingen en proberen die toko met vaak de beperkte vrijwilligers... Ja. Zeker op bestuurlijk niveau over ja, en te ja. houden. En dat is natuurlijk een hele andere insteek. Nou ja, en die sportweek biedt dan de mogelijkheid. En ik moet zeggen, de gemeente heeft fantastisch. Die, uh, die Maxime, en ik heb ze niet voor niks meegebracht. Mm -hmm. Juist in de weken dat ik weg was, moest er veel gedaan worden. Nou, dat heeft zij, uh, zij voor de rekening genomen. Dus je moet, je moet ook verenigingen uit de tent lokken om, uh, om, om deel te nemen. Hè. We hadden jullie uit de tent moeten lokken om, om, om deel te nemen. Ja, ja. En een plaatje daar ergens in ja, te krijgen. Ik vind het, ook zon. Ik vind het een hartstikke leuk. Het, een leuke het, sport, het thema is. Ja ik neem jou mee, ja, ja, ja, ja. waarom ja, ja. heb jij mij niet meegenomen oh. ja, ja, ja, ja. deze week Bernard, nee. ik snap dat niet eigenlijk, ik neem jou mee ja, ik zit meer diepte schaam nee maar snap je de, ja, dus, nee, dus, dus ja, we hebben ja. de opdracht gegeven keep it simple, want ja. heel veel verenigingen zeiden, ons, zeiden tegen ons toen we de eerste keer kwamen de tijd is te kort, ja. dat krijg je niet voor elkaar in twee, drie maanden en ik zei, kiss Keep it simple. Ma, ma, ma, ma, maar Martijn, sinds 2004 organiseert het NOC NSF die Nationale Sportweek. Hoe ja, komt verlof. het nou dat Goorden pas nu mee gaat doen? Omdat Terwijl het een sport tot dorpen uitstuk is, ja. want hier, hier zitten echte ze wonen hier. In, ja, en, dat kan ik je vertellen. En hoe komt het nou? Ja, dat nou? En nou, ook. En nou ben jij erbij, bij erbij? heb jij die dus zaak hier een beetje aangewakkerd uh, of nieuw leven ingepland? Zou ik, ik zeggen dat ik tien jaar lang die Nationale Sportweek al ken, hè, vanuit mijn ja, werk. Ja. En dat in ik denk, 80, 90, misschien wel 95 procent van de gevallen, het de gemeente is, hè, dus de gemeente is die uh, de, de, de kattenbel aan gebonden heeft en die die Nationale Sportweek voor hun gemeente heeft geïnitieerd. Wij hebben een ambtenaar die een half uur per week kan besteden aan sport. Ik chargeer een beetje, maar veel meer is het niet. Ja. En het stomme toeval wil nou dat onze ambtenaar Sandra Krebber, uh, die komt van het Sportservicebureau Noord-Brabant en is ingehuurd. He, om, uh, om hier uh, voor kunst en cultuur... en voor allerlei andere dingen ook het nodige te doen. Ja, ja. En die was enthousiast. En ik heb ook het geluk gehad dat ik Maxime uh, natuurlijk... enthousiast kon maken. En we zijn samen naar... Uh, de wethouder geweest. Wat en, is en in jouw achtergrond, uh, Maxime? In het sportgebeuren of... Uh, ben je er toevallig uh, nou, bij terecht Nou, ik, ik heb niet inderdaad echt een... een sportachtergrond. Uh, Thijs en ik zitten... samen in commissie Welzijn. Ik ben ook raadslid uh, hier in, uh, in... Goorlen. En uh, nou ja... Thijs heeft ontzettend veel enthousiasme en die kan uh, met veel enthousiasme over en sport wat is jouw spreken. wat als ik vragen en, uh, mag? Is jouw... Ik heb recht gestudeerd, dus dat heeft het totaal, nou, ja, totaal niks. Het kan natuurlijk wel met sport oh, ja. te maken Rietje, hebben. Goede goede jurist de sportwereld is nu Het gaat toch ja, nog ja, he? ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het ja. heeft wel raakvlakken, maar uh, ja. Ja. voornamelijk vanuit uh, persoonlijke interesse. En uh, ja. Nou, ja, nogmaals, hè, dat Thijs zo enthousiast uh, daarover kan vertellen. En ook ziet al, het is eigenlijk uh, ja, niet normaal ja. dat wij met zo'n sportdorp... Uh, geen Nationale Sportweek hebben en vandaar dat we nu het initiatief hebben genomen. Klein zijn begonnen dit jaar, want we hadden inderdaad een korte aanlooptijd. Maar uh, nou, ik denk dat we toch een mooi programma hebben neergezet in deze korte tijd. En we hopen dat meer verenigingen zoiets hebben van we hadden erbij moeten zijn. Nou nogmaals, volgend jaar in september uh, gaan we voor de tweede keer uh, het organiseren. Tijdens, hoe ben je zo aan die complete zeg maar, club mensen gekomen die hier uh, glunderend op die foto staat? Uh, gewoon afzonderlijk benaderd of zo, want het is. Uh, nee. Er zijn een aantal coryfeeën -co bij elkaar. Ik zie Marleen van Enschot zit er ook in. Marleen. Ja, Vanuit welke sport zit Marleen erin? Handboogschieten. Ah, ja. leuk, leuk, leuk ja, Je leuk. weet dat ik de geschiedenis van het handboogschiet ja. in Tilburg beschreven ja. ja, ja, heb. Oh, nou, het, uh, heeft een traditie, ja. hè. Ja. De eerste ja. gouden medaillewinnaar uh, ja. van, uh, vanuit Goorle, want we hebben er meer gehad, ja. Ja. die kwam uh, op de Olympische Spelen kwam uit uh, Goorle: uh, ja. namelijk Tiest van Gestel. Vervolgens hebben we ook nog deelnemers gehad hè? in de naam van Kari Flores, die zul je ook ja. nog wel gekend ja, hebben. Ja, ja, ja. En het blijkt dat we nu weer, uh, althans van Sint-Sebastiaan, weer een geweldige handboogschutter hebben die mogelijk uh, meegaat doen aan de Olympische Spelen van uh, Rio. Zo. Hm. Ja, de top van de wereld hebben we toch weer hier in huis, hoorde ik van haar. Ja, we hier in de Hoe huil. hebben we dat gedaan, eh, Bernhard? Het was heel simpel. Uh, wij uh, zeiden vanuit de, van, vanuit de gemeente, ik praat niet vanuit, liever niet vanuit de gemeente, want we hebben het echt apolitiek gemaakt. ...sport moet ook apolitiek zijn... ...en zeker de deelname eraan... Ja, ja, dus ja. ...en dat is ook fijn hoor... Dat, dat ...met Maxim hebben we dat alle twee gezegd... Van ...we proberen dat neer te zetten... ...en uh, het dondert niet van welke politieke partij dat afkomt... ...echt niet... Um, ...we hebben gezegd... ...we roepen ze allemaal bij elkaar... ...nou ik dacht eerst hier met Jan van Bezaoudenhuis... ...de eerste die zijn vinger opstak was... Uh, ...Jan Mastenbroek, staat er ook bij... Ja, ja. He, ...voorzitter van, uh, van de, van de mix Hockey Club... ...en die zei meteen van... ...dat doen we toch bij ons... Nou, toen hebben we alle verenigingen uitgenodigd. En uh, we hebben tegen ze gezegd, uh, wat ik net zei, hè, keep it simple. Ik neem je mee. Zeg gewoon tegen alle ja, ja. mensen die lid zijn van jullie vereniging, uh, neem één man mee, ja. uh, die met jou naar de trainingsavond gaat of naar een wedstrijd of weet ik wat. Hè. Ja. Dus neem je mee, of als je een event uh, organiseert. En uh, daar waren al die mensen meteen enthousiast over. En die zijn een aantal keren bij elkaar geweest. Uh, nou, vooral toen ik er niet was. Toen ik op vakantie was. Dus toen ik terugkwam was het klaar. Maar, maar kijk, het is, het is nooit geweest. En nu barst het, het in alle hevigheid los. Hè? En ik ja, vind het grandioos hoor. Dus he? ik vind het, het ja, wel heel goed. Hè? Maar, ik heb weer een maar nieuw... dat is ook het voordeel van die sportverenigingen. Want daar zitten toch besturen die gewoon enthousiast zijn. En ja. meteen dingen willen doen. En ja, die. Ja, ja. de mooiste, en dan moet ik echt zeggen hoor, vond ik de voetbalvereniging Riel. Ik geloof dat ze wel vijf keer de vinger op hebben gestoken in de eerste vergadering. Doe nou niet. Doe nou volgend jaar. Kunnen veel beter doen. Ja, Het kunnen ja. langere voorbereidingstijd. Ja, ja. Wie was de eerste groep die zich aanmeldde om iets te doen? De voetbalvereniging Riel. Leuk, hè? Ja, leuk. <laughs> Hartstikke leuk. Zeg, de samenleving in 2015 is in hoge maanden sedentair geworden. Wat betekent dat? dat een hele goeie. <laughs> Wat betekent dat? Ik wist het ook niet. Nee. Oh, ik de heb mensen, zitten. de, men, de mensen, mensen zitten te zitten. veel. Ja. Ja. zitten te veel. En alhoewel in vele bedrijven en organisaties... met het nieuwe werken elementen zijn geïntroduceerd... als staand vergaderen. lopen eens naar je collega. In plaats van hem of haar een mailtje te sturen. We moeten ook per dag tenminste 30 minuten... vrij intensief bewegen om enigszins gezond te blijven. Ja. Zeg ik dat goed? Uh, ja, zei dat helemaal goed. Is dat... Is dat bewezen of zo? Ja. Ja, door wie? Ja. Ken je professor Scherder, Erik Scherder? Nee. Nee, dat is bijvoorbeeld iemand die heeft veel neuro. Dat is een, een, een neuroloog, mm -hmm. hoogleraar neuropsychologie. En die heeft op allerlei manieren duidelijk gemaakt en heeft ook veel onderzoek gedaan, Amerikaans onderzoek. Hij doet een kruistocht, maakt hij door Nederland. om jongeren, maar vooral ook ouderen. want ik, dat hebben we daar ook nog even neergezet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. om ouderen te laten bewegen. Het levert op termijn heel veel geld op, wat anders naar de zorg toe moet. He, dus dementie kun je bestrijden. Ja, ik vond ik verbazingwekkend. Een aangetoonde correlatie tussen dementie ja, en. Ik bewegen. heb ook expres correlatie. Dus veel bewegen betekent minder snel uh, boven ja. aftakelen. Ja. Wist u dat allemaal? Wist jij dat, Gerard? Ja. Beweeg jij genoeg? Nee. Oh. <laughs> sure. Maar dat weet ik, dus dat scheelt een heel stuk. Ik zag vanmiddag trouwens een stukje op het uh, journaal. Dat mijn leeftijdscategorie hoeft alleen maar te bewegen. Dus daar hebben ze nu een voetbal niet competitie. En dan mag je niet hardlopen en je mag ook geen sliding doen. Maar je moet wel bewegen. Mm -hmm. Want als er eentje begint hard te lopen, dan beginnen die anderen ook hard te lopen. En die krijgen daar een hartaanval. Dus dat is wel <lacht> hartstikke riskant, ja. denk ik dan. Dat levert ook een bespaardige zorgkast kosten <lacht> op, natuurlijk. Hè? Ja. Uiteindelijk oh. ja, dus. Nee, Maar als idee was het natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Ja. In de zin van leg de lat ja. nu niet te hoog. Ja. Dat is ook zo'n discussie rond hoe intensief eh, moet je, dus wat is intensief bewegen. Ja. Eh, dus ik eh, ben wel bezig, zoals ik altijd zeg, ik loop de trap op en af. En vroeg Maar dat, dat is een steppen. uitstekende manier. Ja. Als je om, het nou vijftig om... keer op een dag doet, Gerard, dan ben jij er. Je, je moet dus weten hoe vaak ik naar de wc moet. Ik weet de hoogte van zijn trap niet. Ja, ja, nee, ja. Zeg maar de, de, de, de aftap, uh, Thijs. Hoe was die de afgelopen zaterdag? En, uh... Uh, zal ik Maxime laten vertellen? Ja, want die ja, was erbij. Ja ja ja, ja, ja, ja. Afgelopen vrijdag van uh, 6 tot 8 in de Vraterstuin. En uh, ja, het was. Uh, ik vond het hartstikke leuk. Er waren toch uh, best wel wat mensen op afgekomen. Best wel wat. Uh, ja. U, u, u, nou een ja, aantal. Ik globaal. denk. Nou, met hoeveel? 300, denk ik. Dat, is Dat vind wel. ik verrek te veel. Dat vind Zoals. ik een mooi ja, aan. Ja, ja, ja, nou had Harry veel. de Wit. Ja. Je staat daar ook bij. Ja, ja. Die had natuurlijk wel iets slims. Oh, die was dat net niet, denk ik, bij de foto. Nee. Maar die had wel iets slims gedaan. Want de uitreiking van de prijzen van het schoolvoetbaltoernooi. waren op die dus al die kinderen die waren er. al die ja. ouders die waren er. en dat tikt wel Hef aan. Heeft Joris Matthijssen ja. toen die prijzen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En nou goed, ik zeg best. omdat we van tevoren ja. natuurlijk niet uh, konden inschatten. hoeveel mensen er zouden komen. al de hele korte ja. tijd om het uh, te communiceren en bekend te maken. En, nou ja, voor een eerste jaar is het een hartstikke mooie opkomst. Voor volgend jaar uh, willen we het uh, stiltjes aan uitbouwen. Uh, het liefst op het kloosterplein, zodat vanuit het centrum mensen goed kunnen ja. zien wat er aan de hand is. Ja. En um, ja, er eigenlijk nog een, een groter feest van maken dan, uh, dan het afgelopen vrijdag was. Geweldig. Nou stond er ook, het ROC Mede-Brabant organiseert Hollandse Spelen, waaronder het spectaculaire Op de Stropdas. Wat is dat een semelsnaam? Heb jij ooit gevoetbald? Heb ik ooit gevoetbald? Ik denk nee. het niet. Gerard ook niet. Ja, die nee. doet nou voetballen zonder nee. dat hij loopt. Maar... Ik, vind, ik vind het een grandioze sport. Ach, ik kijk elke wedstrijd, maar je ik heb zelf nooit op gevoetbald. Op de stropdas neer kunnen leggen. Ja. Op de stropdas. Wat is, is het, no is. Over 30 meter op mijn borst. En dan ligt ah. hij stil natuurlijk. Ja, dat was 30 jaar geleden. De bar, daar noemen ze Op de Stropdas. En dan... <laughs> en voor jongeren die een echte uitdaging aandurven, bumperbal. Wat is dat, bumperbal? Dat is een ja, zeg maar opblaaskussen uh, ja. uh, met uh, allebei de kanten een doel en dan kun je zelf ook in een opblaasbal en dan uh, ga je vier tegen vier voetballen. <laughs> ja. Ja. Wel ja, vooral, vooral uh, onderuit liggen, maar de bedoeling is... Uh, zeg maar, het is op nu op dus voetbal. zeg maar uh, toch eigenlijk glorieus van start gegaan. Uh, dat, van uh, ja. dat jullie dat de volgend jaar en in de toekomst ook nauw bij betrokken blijven? Of start je het op en geef je het dan door aan anderen? Dat is een beetje de opzet van deze club mensen hier die zo keurig op die foto staat. Uh, wij gaan goed evalueren, dat is één. Um, Ook over de rol van de gemeente en moeten we een afzonderlijke club bij elkaar zien te scharrelen en hoe moeten financieringslijnen uh, lopen. Want we, hebben, ja, we hadden natuurlijk geen geld en de gemeente heeft een, een klein ja. beetje geïnvesteerd om communicatie mogelijk te maken en om die start hier mogelijk te ja. maken. Ik, ik moet ook echt bedanken. Je moet geen reclame maken. Maar hier het Jan van Bezouw. Hè, dat is hmm. dan even één keer uh, bellen naar Paul Cornelissen. En die zegt. Ja natuurlijk zet ik hier een, een podium neer. Nou je ja. weet wat het kost. Als je daar uh, een ja. podium moet gaan uh, in ja. voor het ja. Kloosterplein. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat moet allemaal geregeld worden. Ja. Ik denk dat we een soort van werkcomité. Maar die mensen zijn allemaal enthousiast. Die daar zullen ja. Ja. daar zeker bij betrokken ja. Ja. zullen gaan worden. En uh, nou ja dan beginnen we een klein beetje op tijd. En nou, welke rol Maxime en ik daarin spelen. Als er een fantastische voorzitter komt. Uh, Jullie beloven bij deze ...om de komende jaren mee te blijven doen. Zullen we daar afspreken? Dat is hier en nu wordt dat vastgelegd. Wat luidkeels geroepen. geren, we houden ze we eraan. Hè? Dat, dat, ik lijkt me wel, dat lijkt me ook goed. Want je wilt, kijk, nu ben je enthousiast omdat veel verenigingen zeggen... Ja. ...daar zien we wel wat in. Ja, ja, dus dat is zeg maar, van nul af uh, gewoon ja. een, een goed gevoel. Ja. Dat is denk ik de maatstaf die, die je nu ja. hebt... Ja. Ik stel me voor dat je op termijn toch ook iets hebt van verenigingen willen meer leden eh, krijgen. Het moet toch ook wat beter georganiseerd worden. Die mensen die meegaan, uh, wil je een opvangplek uh, gaan bieden. Uh, ga je dat dan ook wat scherper formuleren? Of zeg je eigenlijk is onze taak toch meer. Uh, ik zie een lange lijst van activiteiten uh, die deze week uh, georganiseerd uh, worden. Met van alles en nog wat uh, erop. Dus een soort menukaart voor ja, mensen die dan uh, kunnen kijken door jullie als club, ja. noem ik het maar even, zeggen ja. van... En dat vinden wij genoeg en de verenigingen moeten dat dan verder maar, uh, maar doorleiden. Of wil je dat toch eigenlijk wat structureeler ook, uh, ook neerzetten? Nou, ja... Structureeler in ieder geval dat het ieder jaar terugkomt. Ja. Zal ik maar ja, ja, zeggen, dat vind ik ja, dan wel ja, heel ja, belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Structureeler ook in die zin dat, dat, dat het een platform is voor de, voor de verenigingen. Maar ik vind eigenlijk nog ook voor de commerciële organisaties hoor. En, en ook voor allerlei kleine clubjes die, die dingen doen. Hè. Het, het stik. Eh, tennis of zo. Bijvoorbeeld. <laughs> maar dat is al echt een, een vereniging. Nee, dat, ik dus... neem jou een keer mee. Thijs, geloof ik alsnog bij deze. Ik neem jou een gagat ja. met mij en een keer het Dynamic Tennis spelen. Ja, dat kan op de donderdagavond of op de zondagochtend. Ja. We moeten echt een keer proberen. Ja, ik, ik nodig ook... jou een keer uit. Heel goed. We, nee, dus we moeten naar de goed. muziek. we moeten ja, naar de nee, muziek we de Nee, vertellen. het, het, het zit, gauw die vraag Ja, dat, dat, zit, dat zit echt ook in die evaluatie. Want je moet wel draagvlak proberen te creëren om een vaste structuur. En we moeten niet met z'n tweeën roepen in de woestijn zijn. Je nee. moet draagvlak in de samenleving zien te krijgen. Ja, misschien is er ook nog wel een, een plek weggelegd voor het uh, jeugdvakantiewerk of zo. Want Hoenoos. volgens mij wordt daar heel veel bewogen in die week. <lacht> Klopt, alleen maar. Ja. Klopt, ja. ja. Thijs en Maxime, bedankt voor jullie bijdrage. En uh, we noemen jullie nog eens een keer uit. En zeker volgend jaar, wanneer het weer een keer van start gaat. We moeten naar de muziek. En we gaan een bijzonder muziekje draaien. En ik neem aan dat jij er even aankondigt... Uh, over de uh, uh, Erik, uh, want het heeft te maken met het jeugdvakantiewerk. Ja, dat klopt. Wat wordt het? Kon gaan? Uh, nou, uh, we hebben uh, ieder jaar hebben de rode draad uh, bij het jeugdvakantiewerk, dus een toneelstuk. Daar beginnen we de dag mee en daar sluiten we de dag mee af. En daar hebben we ook ieder jaar een, uh, een themalied bij. Nou. En uh, als het goed is, staat het themalied van afgelopen jaar uh, klaar. Uh, ja. En dat gaat over de Inka's. Oké, okay, onze techniek kan alles, daar komt ie. Volk. Inka is onze naam, we offeren aan de tempel appels, vijgen en banaan. We hadden ooit een koning, Amon werd hij genoemd. Hij was vreed en onaardig, na zijn dood werd hij verdoemd. Inka, Inka, Inka, dat zijn wij, en Amon de koning is er niet bij. Inka, Inka, Inka's, dat zijn wij, en we leven samen vrij. Dat zijn wij. En dan moet de koning er niet bij. Inka, inka, inka's, dat zijn wij. We zijn er, we zijn er. Dit was een aardig liedje van het, uh, naar het jeugdvakantiewerk. En we gaan nu anders ons onderwer andere onderwerp beginnen met Christel en Erik, dus het jeugdvakantiewerk. En dan uh, vond ik het eigenlijk wel grappig dat er boven stond uh, in het Goorlesplan, bij JVW Golen kan alles. Waarom wordt er zo specifiek uh, op deze manier benaderd? Wat kon er dan dingen niet of kan er nu veel meer van? Waarom kies je voor zo'n... Kop, als ik het zo mag vragen. Uh, nou de, de, de kop heeft Maartje gemaakt uh, natuurlijk. Ah, ja, ja, ja. Uh, maar het is wel in het interview uh, naar voren gekomen. Uh, Jorien, een van, uh, uh, van onze bestuursleden, die, uh, die was ook bij dat interview. En die zei op een gegeven moment, ja, ik had een plan. Ik wou iets gaan organiseren en ik dacht dat het niet kon. Maar, wat blijkt, bij het JVW kan alles. Als je een idee hebt en je, ja, dat gooi je in de groep. En ja, het kan gewoon. Ja, ja. Als je het kan regelen, uh, doen. In het voorgesprek vroeg ik net uh, luisteraars even aan, aan, aan, aan Erik zo van... Uh, hoe kom je zo in het, in, in het werk terecht? Hè? Ik, ik dacht, hij is maatschappelijk werker of zo. Of zit in het jeugdvakantiewerk. Blijkt de ICT te zijn. Hoe kom je nou al jarenlang in deze business tree? Hou je dit zo ja, optimaal en goed en, en zeer enthousiast vol? Ja, ja begonnen als kind, als deelnemer... En uh, dat was heel leuk. Um, en uh, op een gegeven moment ja, ben je klaar met de basisschool. En uh, ik wou toch wel bij het jeugdvakantiewerk blijven. En toen ben ik uh, ja, groepsleiding geworden en spelpost. En nou, op het moment dat ik 18, uh, 18 werd, uh, ben ik gevraagd of ik in het, uh, in het comité wou. Hè? Ons bestuur noemen wij het, ja. uh, het comité. Um, en daar heb ik niet zo heel lang over na hoeven denken. Ja. Ik vind het grandieus wat jullie doen. Maar hoe, hoe slagen jullie erin om, zeg maar... Uh, je hebt nu al dik in de tussen de vijf, zeshonderd uh, aanmeldingen. Je gaat richting 900, dat is vorig jaar. Ja. 300 vrijwilligers. Hoe krijg je het helemaal staan bij elkaar, die mensen? En hoe, wa, wa, wa, waar, zit het, waar zit die succesformule mm -hmm. in? de je zoveel deelnemers krijgt, 900 mm -hmm. kinderen die deelden. Ik vind het fantastisch hoor. Ik vind het een super succes maar wat zit erin? Ik denk gewoon de... Uh de grote enthousiaste groep uh, die wij hebben zijn met 18 man nu in het comité uh, die daar organiseren. En ze zijn allemaal even enthousiast. En uh, zoveel mensen die meehelpen met dingen. En ja, we hebben succesvol jaren gehad. Dus uh, het is een beetje mond-op-mond -mond ja, reclame ja. ook. Uh, dat mensen terugkomen. Ja, want mijn kleindochter heeft ook meegedaan. Die was dol enthousiast. En vorig <coughs> jaar uh, sliepen. Die hadden ze een overnachting in de Haspel ofzo. Ja. Ja, ja, dus uh, de weekendtas werd binnengeschoven. En nou, hmm. als je de verhalen hoort, is het grandioos. Maar zou het ook te maken kunnen met het feit dan... Het heeft, elk jaar is er een bepaald thema. Ja. En dit jaar is er dan uh, de schroothoop. Dat moet je even toelichten. ja De schroothoop, dat lijkt zo'n beetje... ...gedenigreerd van het is een zootje daar bij het uh, jeugdvakantie... Ja. Ja, ja, ja. Ja, ...ja, daar is het ook wel hoor. een <lacht> beetje een zootje, wel, wel een uh, georganiseerd zootje. nee nou ja, de, de schroothoop. Hè. We, we, die, die thema's die, die komen ook bij ons gewoon uit onze eigen groep... ...uit de mensen die het toneel schrijven, maar ook uit het bestuur. En um, de, dit, dit kwam boven borrelen en het, het gaat eigenlijk over een, een, een, een, een, een, een familie... Die uh, is eigenaar van uh, een, een schroothoop. Dat is. Uh, um, ben, het is allemaal kerstvers hoor. Is er ook dan een tastbare schroothoop aanwezig of zo? Want, da, die gaan daar komt een tastbare schroothoop. Hoop. En dat, de, de, ja, hoe dat hij er precies ja. uit gaat zien. Er zijn wilde ideeën. Uh, de ja, schroothoop. Dat, <laughs> ja, maar wat er allemaal is. <laughs> ja. hè, en, hè, en De, de, de familie, hè, dus de, de familie van Binsbergen, dat is de eigenaar van. Uh, van de, van de schoothoop. Die woont ook naast de schoothoop in een grote roze villa. En um, ja, ja er gebeurt van alles op die schoothoop. Uh, en dat uh, ja, is wel heel spannend natuurlijk. Want ja, wat, wat kan er allemaal gebeuren op een schoothoop? Uh, hè, de, de, er zal ook heel veel uitgevonden gaan worden met uh, al die losse rotzooi uh, die je vindt op schoothopen. Dan kun je heerlijk knutselen natuurlijk en ja, dat, uh, daar, daar gaan we naartoe. Wie bedenkt dat? De club zelf? Of, of komt het zeg maar uit, uh, uit, uit de, de, de fantasiekoker van een bepaald iemand of zo? Ja, dat, zicht, wij, wij, wij, over, of? wij zitten eerst samen ook te denken over verschillende thema's en we hebben dan een groep uh, van de rode draad die dan ook gaat bedenken van waar kunnen we iets mee en uh, het verhaal dat komt meer uit, uh, uit hun koker. Uh -huh. En um, we hadden wel, we hebben jarenlang, of tenminste elke keer vorig jaar, dan inka inkas gehad. Uh, Vaak gaan we terug naar het verleden of ver weg. En dit jaar hebben we echt een thema waar we in het nu staan. Dus we gaan ook veel dingen doen met uitvindingen en um, techniek zal er ook veel in komen zitten, maar ook de dingen van nu, zoals. Ja, uh, ja. ja. ja. Maar uh, inderdaad, gewoon wat uh, apps, waar kinderen over tablets en zo nu ook mee werken, dat we ook sommige apps in het uh, echt gaan uh, spelen. Waar kinderen, wat kinderen nu op de computer doen... ...dat we die uh, gaan uitvergroten in het echt. Dus echt hier en nu. Jij en bent je... Erik al je leven lang... Me, hier bij het ja. betrokken. Wat ja. geldt dat ook voor jou? Uh... Uh, ja, ik heb ook altijd ja. als kind al meegedaan... ...en daarna zo uh, verder. Dus de club ja. zeg maar, die nu de zaak leidt... ...die zet, zijn eigenlijk al, al, al 10, 15 jaar... Zeg maar, ...lid van die beweging. Ja, ja, <lacht> ja elk eigenlijk. jaar gaan er ook mensen... ...die stoppen. Vanwege ja. uh, verschillende redenen komen ook ieder jaar weer mensen bij. En... Uh, dus het is heel verschillend. 350 vrijwilligers lees ik. 350 vrijwilligers. Ik vind het onvoorstelbaar. We hebben groepsleiders, EHBO-medewerkers, het comité, de vervoersploeg, de hulpcomité. En niet te vergeten, en dan moet je even toelichten, de flippo's. Wat zijn de flippo's? Wat zijn de, de flippo's? Wat zijn dat nou voor? Dat zijn flexibel inzetbare personen. Hoe komen ze um, kom op die dingen? Ja, flexibel ja, is dat man. zijn dus. Uh, ja, dat, dat zijn dingen die ontstaan bij, uh, bij, dag, bij uh, het naborrelen. Ja, ja. Um, ja en dat, dat zijn mensen die draaien al een tijd mee bij, ja. uh, bij het jeugdvakantiewerk. Uh, ook, of als kind of als, als groepsleiding. Um, en die, uh, die, die willen dan op een gegeven moment geen groepsleiding meer zijn of spelpost. Maar die, die willen wel heel graag meedoen. En um, ja, die, die, die zijn in die week en ook in de week daarvoor, uh, in de voorbereidingsweek, zijn die aanwezig. En als we iets te doen hebben, en dat is altijd, uh, kunnen we ze inzetten. Hè? Valt er een, een groepsleiding uit, dan uh, zijn ze een dag groepsleiding. Uh, is er een vervoersploeg uh, ziek of moet er uh, ja, extra iets uh, heen en weer gereden worden? Daar zijn ze. Ze hebben zelfs een hoofdranje. Ja, een ja. de <laughs> Ja, ja. Ja, dit, ja. Ja, dit, ja. ja, ik heb het gemist. Hoe kom je dan op die vangen, die, ja. Die, ja. Die, die. ja, ja. Die ja. Die, die. ja ho -hoofd. Die de straat maken een succesje, ja, ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja dat is Kees. Zeg maar, mag ik nog heel even ingaan op... Ja, die... Ja. die, die, die, die. Maar op die vrijwilligers, hoe is dat nou samengesteld? Zijn dat heel veel jongeren of is dat een heel gemêleerd gezelschap van, uh, is... van 70 plus als Flippo? Tot, uh... Ja, we hebben inderdaad alle leeftijden. dus we beginnen zelfs vanaf 13 jaar, hebben we al uh, een hulpcomité. Dus kinderen die niet meer mee mogen doen. Met het uh, jeugdvakantiewerk, omdat ze daar uh, te oud voor zijn, maar te jong zijn om leiding te zijn. Die zijn hulpcomité, dus een aparte groep, ja. We hebben ook een kort programma. En die zijn 13, 14 jaar. 13, 14, 15 jaar. En die vooral bijdragen. Ja, die worden wel oh, begeleid door een aantal mensen. En uh, die, ja, hebben ook, mensen die zijn, worden vaak ingezet Geloof. als spelpost, dingen opruimen. Um, ja, die hebben zelf ook een eigen programma als wij ze verder uh, die dag niet nodig hebben. Gaat ook mee met de overnachting bijvoorbeeld? Ja, ook en uh, de. Uh, in de bossen en zo, die uh, bosspel s'nachts, daar gaan ze ook mee. Dus je hebt eigenlijk, is dat een heel gezellig groepje. En wij hopen zo dat ze dus bij het GVB blijven en dus zo doorstromen en later leiding worden. En er gebeurt ook heel veel. En je hebt inderdaad mensen die uh, posten zijn. Er zijn ook vaak uh, verschillende leeftijden, ook ouders, maar ook opa's en oma's die uh, zich aanmelden om als post bij een spel te gaan staan. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Het is, even kijken, welke periode is het, speelt het zich af? Het gaat gebeuren uh, dan, maandag 24-8 tot en met zaterdag 29 augustus. Ja, dan, ja klopt. Dan is ja, het, ja, het, zes dagen lang. Uh, nou, en dan heb je ook nog de, de, de scouting. Uh, wat houdt dat in? Uh, de scouting JVW dan op de hovel op zaterdag 25 april. Wat, wat gaat er ja, dan gebeuren? Ja, dat is, uh, dat is al heel snel. Um, nee, de scouting en het JVW uh, ja, we, we hebben toch ongeveer dezelfde doelgroep. Hè? Uh, en qua uh, uh, kinderen. Maar ook qua vrijwilligers. En uh, uh, veel vrijwilligers van de scouting zijn ook al vrijwilliger bij het Jeugdvakantiewerk. Maar we wilden toch graag een keer samen uh, naar buiten treden en een, een leuke dag organiseren uh, in de Hovel uh, en op het Kloosterplein om, uh, ja, om en de scouting en het Jeugdvakantiewerk uh, te promoten. Uh, en om te laten zien dat we. Ja, de, ja, de, en dat we samenwerken. Um, en dat we gewoon hele leuke dingen voor, uh, voor kinderen en voor vrijwilligers organiseren. Heb je voor dit soort activiteiten ook zeg maar, toestemming van de gemeente nodig? Voor een bepaalde vergunningen of zo. Ja, voor de, de Scouting EVW-dag hebben ja. we een vergunning ja. aan moeten ja. vragen. Ja. Dat is een, een vrij beperkte uh, vergunning. En de gemeente werkt optimaal mee? Die werkt heel goed mee, zeker. De, de kosten, zon, ik lees zon, dat het iets van... Nee, nee, nou ja, dat, uh, zo in detail bespreken we het niet met, uh, met de gemeente. Dat, uh, uh, als we de rotzooi aan het eind van het JVW weer opgeruimd hebben, dan, uh, dan is het goed. Jullie regelen alles zelf. Het is niet zo dat de gemeente een vinger in de pap wenst te hebben, wat gaat allemaal gebeuren? Nee, is een volledig autonoom. Maar er is toch wel het afgelopen jaar wat toegeweest rond opslag van jullie materialen? Klopt. Ja, daar is wat inderdaad wat gedoe over geweest. Voor jullie, stel ik me zo voor. Hoe is dat eigenlijk gelopen? Want het viel me het zo lang duurde voordat het eigenlijk opgelost werd. Ja, dat klopt ook. Uh, uh, dat is ook wel jammer, maar ja, we, we hebben nu een oplossing. Hè. We, we hebben een, een mooie opslag bij, uh, bij iemand in het buitengebied. Um, en uh, de gemeente die betaalt uh, de, de eerste paar jaren een deel van de huur mee... Mm -hmm. Uh, maar ja, bouwt dat wel af. Dus ja, we, ja. Uh, we zijn nog op zoek naar, ja, naar, naar financiële middelen om die, die uh, opslag te kunnen gaan betalen. Maar in feite moet je, moeten jullie <tus> jezelf ook bedruipen. De, de, zeg ja. maar, de, de kosten ja. worden gedekt door de bijdrage die de ouders voor hun kinderen moeten betalen. 24,50 was ik ergens? Of ja, voor 24,50 ja? Uh, ja. houden we, ja, we houden de kinderen zes dagen bezig. Ja, ja, we hebben wel subsidie ook van de gemeente. Deels in geld en deels omdat we de sporthal, de haspel, twee weken lang mogen gebruiken. Inclusief een beheerder die daar ook is. Dat kost je, dat kost je niks? Dat, dat, dat, dat, dat, dat wordt in feite betaald door de... de dat dat, de, dat de, zit in de, de subsidie, in de, de, ja, ja. Ja. Okay. ja. En daarnaast hebben we natuurlijk een hele hoop sponsoren... Ja. Ja, het, het draagvlak binnen Goorland moet dan hmm. gewoon groot zijn als je toch 900 kinderen ja. dan hebt. Ja. Nou, ja. Nog iedere familie. En, en dat is Zeker. elk jaar. Neemt het elk jaar toe of zo? Of zeg, ben je het groeien van 6, 7, 8, 9, 900? Of is het eigenlijk elk jaar zo ja, uh, ongeveer? Het wisselt wel, hè. Het ja. is, uh, het is wel een heel tijd gegroeid, maar we hebben ook een jaar gehad dat we inderdaad boven 900 kwamen. Dat we dachten van, moeten wij ergens een stop zeggen van, hè? Ja, we, ja, tot duizend ja. kinderen en meer kunnen we gewoon niet behappen. Maar dat is eigenlijk niet meer nodig geweest. We hadden een jaar van 750, ja het, het scheelt elke keer. Zeg, en zoveel kinderen bij elkaar op <tus> één plek. Zijn er wel eens ruzietjes of <tus> kinderen die uh, Goed, de andere kant in willen, hoe gaat dat? En, ja, en hoe, hou, wij, het, hoe uh, hou je dat in de <tus> klauw? Hoe, hoe je we dat? hebben binnen het comité hebben we ook uh, uh, mensen onderverdeeld. Dus er zijn mensen die zich bezighouden met Vrijwilligers zijn ook mensen die zich bezighouden met kinderen. Dus als er iets is met een kind in een groepje, dan kunnen ze altijd ook bij ons terecht. En uh, dan wordt het kind wel eens even apart genomen. Of we hebben ook wel eens gehad dat ouders werden gebeld als een kind niet meer wilde. Of, uh... Dat, ja, dat Het gebeurt van, wel ja. dat zeg maar, een kind op moment af wil haken of zo? Of, ja. of, uh, Tuurlijk, hè. De, ja. Of er geen zin meer in hij heimwee krijgt of, rijdt, of ja. naar huis wil? Ja, Bijna ja. 900 kinderen zit er ja. altijd ja. wel één of twee die ja. even die geen zin meer hebben. Maar komt dat vaak voor of valt dat veel mee? Valt dat erg mee? Dat valt ja. wel mee. Uh, ja. de, de, de, de meeste afvallers zijn uh, toch voor de spannende tocht. Ja omdat ze, ja, het, probeer je kinderen dan toch erbij zeg maar, te houden. Zo. maar Maak je dan een praatje met ze. Dat er nog leuke tuurlijk, dingen gaan gebeuren. Tuurlijk. Dat, want, ja. hè, uit ervaring weten we ook wel dat als ze naar huis gaan. Dat ze de volgende dag toch ook wel spijt hebben. Ja. Want ja, dan dan ja. missen ze wel iets. Ja. Ja. Ja. Um, maar het is wel zo. Hè. Als je niet wil dan hoef je niet. Want ja. Uh, ja. Het, het is voor de lol. Hè. Het, is, ja. het is geen ja. verplichting. Ja. Dus, uh, zeg, en de vrijwilligers ondertekenen een gedragscode. Wanneer het ons gewenste gedrag vastlucht. Wat ja. is het door ja. jullie gewenste gedrag? Dan moet ik me dat bij voorstellen? Ja, ja, een, ja, beetje, be een beetje bijvoorbeeld, ja, Niet Bijvoorbeeld, het leiding mag bijvoorbeeld niet roken bij kinderen in de oh. buurt. Of oh. uh, in het zicht ja. van kinderen. Dan moeten ze dus dat soort dingetjes schelden, slaan, dat soort dingen. Zo, ja. Nou, dat ja. wordt bij de kinderen ook ja. niet gedaan. Uh, ja. nee. nee, de bar gaat pas open als de kinderen weg zijn. Ja, dus, uh, ja. dus er is geen alcoholverband de derde helft, zou ik maar zeggen. Nee, na vijf, dan mag je je open. Maar zolang er nog kinderen zijn, is de bar gesloten en dat weten ze. En die gedragscode, dat is wel om ook te voorkomen dat we rare mensen aantrekken. Dus er wordt ook op gecontroleerd. De goede ja, maar dat, is dat geldt ook dat voor de flippo's. Ja, rekenen. allemaal. Ja. Iedereen. Ook wij zelf ook. Ja. Ja. Dus uh, Het bestuur moet ook uh, een verklaring omtrent gedrag aanvragen. En dat, Zelfs aanvragen ja. bij, bij justitie moet dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Het ja. ja, dus, dus... lijkt me toch ook logisch met een hele grote groep mensen. Uh, je moet ook een standaard hebben waar je mensen op aan kunt spreken. Als ja. je denkt van het, het voelt niet goed... Ja. Ja, uh, ik vind het niet zo leuk wat je gedaan hebt. Dat schiet niet op uh, nee, nee, in een gesprek. als je kunt zeggen, kijk hier, daar hebben we met elkaar afgesproken. Ja, ja. Ja, we we uh, hebben ook twee vertrouwenspersonen. Personen, ja, uh, uh, ja, ja. ouders of kinderen of vrijwilligers ergens mee zitten. Die kunnen dan bij die personen terecht. Uh, en die, ja, die, die worden ook ieder jaar wel weer bijgespijkerd in ja, hoe te handelen dan. Ja. Hè? Want er zijn ja. hele ja. protocollen voor. Ja, ja, ja, ja. En dat we uh, gelukkig nog nooit gebruik van hoeven te maken. Ja, ja. Uh, maar we hebben het wel. Want we willen wel die veiligheid ja, uh, ja. He, niet alleen de, de, de, de fysieke veiligheid, maar ook ja. de sociale veiligheid wil er wel ja. garanderen. Als gebeuren er ongelukjes, dan zeg je inderdaad de EHBO erbij moet halen, of ja. dat er dus uh, ja. Ja. Ja. ook ja. regelmatig. Want kinderen zijn natuurlijk best wel lekker wild bezig ja. en ja. kunnen een verkeerde val maken en. Ja. Uh, ja. En zijn jullie dan verantwoordelijk? Hoe, hoe, hoe gaat het? Zijn daar verzekeringen voor? Ja, nou, de, nee, er zijn. Dan komt er een geen... ouder en zegt... Ja, je had hem niet over de hekje mogen laten springen. Dat is jouw schuld, Erik. Ja, dat, dat, dat klopt. Nou, de... de... Ja, ik ben even aan het nadenken. Dat soort opmerkingen hebben we eigenlijk nog nooit oh, gehad. Ja, ja. Het, het is een kwestie van... Er zijn dit soort dingen ook niet gebeurd, althans, ja, zeiden, wel, geen ernstig op, Maar geen ernstig op. Ja, doen. nou ja, de... Dat komt wel voor. Ja, ja. kinderen ja. vallen uit een boom of ja, ja, zitten ja. in een klimrek en komen naar beneden zeilen. Ja, dat gebeurt. Maar dan krijg je niet te maken met boze ouders. Je had beter moeten oppassen. Nee, ik, nee. We, tot nu toe hebben we alleen maar complimenten gehad van nou, hè, ja. hoe we het opgepakt hebben. Hè. Het kind ja. begeleid, uh, uh, ouders gebeld, uh, ja. meegegaan naar het ziekenhuis om uitleg te geven wat er, uh, wat er gebeurd is. Ja, ja. Hè, en dan uh, s'avonds nog een kaartje in de bus of toch nog even langs, hè, nog even ja. praten. En meestal de volgende dag is het kind weer aanwezig met ja. het arm in het gips, ja. uh, balend omdat hij niet mee kan zwemmen. Ja, ja. ja dus dat. Ja, nou, daar zijn we goed op, op ingesteld en ja, de, de EHBO-vereniging is ook een, een belangrijke daarin. Zeg, en een week uh, voor de aanvang, dan begint de actieve voorbereiding, opbouwen van podia, boodschappen doen, vergaderen, materiaal klaarzetten, cetera. Het kost je dus klauwen met tijd. Hè? En nu ook al, want hoeveel tijd ben je daar gemiddeld aan, aan, aan kwijt, zeg maar, ook nu al? Ja, nou, ik, ik tel niet helemaal voor de gemiddelde bestuurslid. Ik, ik, ik, do, ik do, do, uh, ja, doe iets te veel. Ja. Ik doe eigenlijk iets te veel, maar ik kan het toch niet laten. Maar als je ziet, wij, wij zijn dit jaar in september begonnen met uh, ja, de, de voorbereidingen voor, uh, voor 2015. Uh, en dat betekent dus dat we eigenlijk iedere maand of uh, ja, het hele jaar door bezig zijn met het jeugdvakantiewerk. Uh, ik, Ik vind het, het zij een lintje Ja, goedine. wij hebben ieder maand uh, hebben wij een klap, vergadering inderdaad. Ja. En we hebben dan een uh, groep die het programma dan mee uh, organiseert. Dus die gaan weer in kleine groepjes met een subcomité noemen we het eigenlijk. Ja. Dat zijn mensen die gewoon voor een bouw een week organiseren. Zit je ook nog gewoon één of twee keer in de maand samen om ja. het uh, te organiseren. En het is inderdaad dan in de vakantie ja. zelf die twee ja. weken. Dan is het even volle bak uh, ja. aan het werk. Ja. Maar ja. Het, is wel heel ja, maar het is wel heel leuk. Heb je, heb je nog wensen? Oeh, is. Oh, een... nog, nee. nog meer liefhebbers nee. of, of ja, deelnemers? Nee, ja. anders. Is, is er een max? Ja. Stel je hebt er straks 1100, zeg je dat is te veel? Ja, 1100 ja, is te, te veel. veel. Ja. Ja. Wat, wat kun je aan dan? Ja. Ja. 900.000, dat is de, ja. de, de, de, de, de max. Ik denk duizend dat, ja. dat we, we ook ja. uh. ja, Ook qua locaties uh, in het dorp, hè. je moet ja. ze kwijt kunnen. En, uh, ja, dus 1000 is echt de max. Het loopt ja. wat terug. Maar ja. ja, dus je haalt er geen 200 in, in een jaar meer. Nee. Ja, dus je, je, je pakt zeven jaar, denk ik, zoiets qua leeftijdscategorie, van 5 tot 12. Zo ja, ja, ja, ja. ja dat dus zijn de 12, 1300. Ja, ja. Dan, dan komen er geen 1100. Nee. Nou, nou, we hebben maar een, een derde van, van de leerlingen, van de kinderen in deze leeftijdsgroep binnen Gorle ja. en Riel, die ja. bij ons meedoet. Ja. Dus we, we kunnen nog wel een stuk groeien. Kinderen uit Riel sluiten ook hier aan. Ja. valt oh, ook mooi. onder de gemeente Goorlen. Iedereen die in Goorlen op school zit. Ja. of uh, We hebben ook kinderen van Compaan of, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Oh, uh, die uh, meedoen. Ja. ja. Jongens, we naderen uh, einde uitzending. En ik had nog eigenlijk best wel van alles willen vragen. Um, de, ja. Nog even een opmerking. Um, kinderen kunnen tot 1 mei nog voor een gereduceerd tarief... ...via de site zich in, inschrijven ja, hebben. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, de site uh, is uh, www.jvwgoorlijk.nl ja. Hoeveel hebben we nog, Stefan? Ja. Twee minuten? Twee minuten. Nou, ja. nog een brandende vraag, Gerard. Nee. Hoeft niet. <laughs> Aan het begin, het eind van de dag is er een toneelspel. Even ja. snel. Wat houdt dat in? Waar, waar gaat dat over? Over wat er gebeurd is de afgelopen dag of dagen? Of hoe, uh... Nee, wat, wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren. Dat is die schroothoop. Dus ja. de kinderen die op, op maandag maken ze kennis dus ze krijgen met... een voorproefje, een soort voorafje... wat er de komende dagen weer gaat gebeuren nou, via het toneelspel. Ze, ze gaan echt een heel verhaal door. Dus, ze ze beginnen een avontuur op maandagochtend. En ja, dat gaat alle kanten op. Goeie rikken, slechte rikken. Nou, je kunt zo gek niet verzinnen. Hè? Want alles kan. Um, en uh, uiteindelijk op zaterdagochtend, zaterdagmiddag ja. komt alles goed iedereen blij en uh, nou, groeit, het... groeit nou de, de schoothoop of is die op het eind verdwenen Nee, hij is niet verdwenen. Nee, hij zal wel groeien, denk ik. Ja. Mensen, ik, ik vind het fantastisch voor jullie. Ik vind dat jullie gewoon een lintje verdient. Eigenlijk al die vrijwilligers. Dank je we wel. aan zullen het doorgeven aan het burgemeester. Aan aan ja. Ja, ja, ja. ja, dan zitten we ongeveer aan het eind van het verhaal. Dit was Scholse Kringen, luisteraars. En we bedanken onze gasten Maxime Vonk, Thijs Kemmeren, Christophe van Amersfoort en Erik Verhoudal voor een deelname aan het gesprek. En we de technische ondersteuning, Stefan, jongen. Geweldig. Gossiging wordt meerdere malen herhaald. Kijk maar eens op onze website. Ik bedank onze luisteraars en wens u allen een prettige avond. En graag tot volgende week. Bedankt.